...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Op Schiphol is een Italiaan opgepakt... ...die volgens de marie Jose ...vijf Iraniërs over de grens probeerde te smokkelen. De Iraniërs kwamen met een vlucht uit Nepal. Ze lieten valse Bulgaarse paspoorten zien... Achter de paspoortcontrole stond een Italiaan. Op basis van zijn ticketgegevens concludeerde de Maréchaussee dat hij het vijfstal stond op te wachten. Alle zes de reizigers zijn gearresteerd. De Iraniërs hebben asiel aangevraagd. Nederland krijgt er geen derde drie-sterren-restaurant bij. Oudsluis en de Libreien blijven de enige twee restaurants in Nederland met de hoogste waardering. Dat blijkt uit de nieuwe Michelin-lijst voor 2010. In het rijtje twee sterrenrestaurants staat één nieuwkomer, Boreas in Hezen. Elf restaurants zijn nieuw op de één sterrenlijst, waaronder de Safrane in Amersfoort, Omundo in Wageningen, Mijn Keuken in Wouw, Svalier in Bussum en het Liewe Ivy in Rotterdam. Ook waren er restaurants die een Michelinster kwijtraakten. Dat gold voor het Raadhuis in Wateringen, het Veerhuis in Wolffaartsdijk en in Den Dillegaard in Nut. De kwaliteit van opleidingen voor gastouders wordt strenger gecontroleerd. Alleen opleidingsbureaus die voldoen aan de nieuwe, strengere, wettelijke eisen... krijgen geld van de overheid. Aan de andere kant worden gastouders die al functioneren ontzien. De lijst met de benodigde diploma's wordt uitgebreid... zodat de meeste gastouders geen aanvullende opleiding hoeven te volgen. Vanaf 1 januari geeft de overheid alleen subsidie... als een kind naar een gekwalificeerde gastouder gaat.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 Het weer in de loop van de ochtend regen, er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Show.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 Every, every op deze zondagmiddag.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 En dan uh, heb je die herkenning en dan heb je voor jezelf, tenminste had ik voor mezelf een beetje het idee, hé, hey, nu krijg ik de groeten uit de hemel. En Toen ik daar met collega's over praatte, uh, met vrienden het over had, die zeiden ze, ja, dat hebben wij net zo goed. En Toen heb ik dat ook nog met uh, pastoor Berghout van uh, Van Dam uh, doorgenomen. Die uh, kent natuurlijk veel nabestaanden van de, de, de nieuwjaarsbrand en uh, die zei, ja, de, wat jij hebt, dat is helemaal niet zo bijzonder. Er hebben veel meer mensen.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 Schreeuwen mensen van de skyline Maar ik hoor alleen mezelf praten, praten, praten, praten. Ik laat het denken doe ik, slapen moet ik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 Daar AB Radio en ZierfM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, 1 minuut voor half 4. En de wedstrijd Bloemendaal, Oranje, Zwart. Daar is het momenteel rust. Men, men is aan het rusten met een 1-1 tussenstand. Dus uh, ja, 1-1. Zometeen het verslag van die wedstrijd, natuurlijk op uh, AB Radio en ZierfM Zandvoort. We zitten samen in de kamer. Zuzanne op AB Radio. 1983, lang geleden. Maar het uh, ja, blijft het ook, uh, toch wel een, uh, een leuk nummer zo op de zondagmiddag. We gaan over naar nieuws uit de regio. Namelijk een uh, 34-jarige Haarlemmer is in de nacht van uh, zaterdag op zondag... ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij in de Kruisstraat in het centrum van Haarlem. Rond 4 uur vannacht kreeg...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 kan je vinden op www.zfmzandvoort.nl Zometeen gaan we verder met de wedstrijd Bloemendaal Oranje zwart. Maar eerst er muziek van Cascara. Ah, ah, ah, ah.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 die de bal krijgt en naar achteren plaatst. Ja, Bloemendaal drukt. Het dringt aan. 2-1 is niet genoeg. Het moet minimaal 3-1 worden. Wilde de Oranje hem in een rustig vaarwater terechtkomen. Maar dat is nog niet het geval. Nog steeds Bloemendaal in balbezit. Al een hele lange tijd met weer Ronald Brouwer. Op de kop van de cirkel wordt ten val gebracht. Maar de scheidsrechter laat gewoon rustig doorspelen. En het zou dan wel een overtreding zijn. Maar als Bloemendaal dan hetzelfde doet, dan is het natuurlijk een vrije slag voor Oranje Zwart. En zo huppelt de wedstrijd uh, heen en weer in de tweede helft. Een aantrekkelijk duel. Tien minuten gespeeld in die tweede helft. En Bloemendaal leidt met twee tegen één. Frits, dankjewel natuurlijk zometeen. Meer hockey op AB Radio je ZFM Zandvoort. Ook gaan we nog aandacht besteden aan K3. En dan zou je denken, K3, hoezo dat dan? Nou, die waren afgelopen een week hier in de regio. En wel in Overveen bij Orange. Die Elfhoud, waar zij hun nieuwe cd presenteerden. En natuurlijk waren wij er ook bij aanwezig. That I found for what I yet I choose to play. The fantasy of bliss. Silly to fear what I Thoughts into my essence. I'm inside out.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 Hmm? Ja. Om een liedje te maken over honden en poesjes. Wel, Celina, jij hebt die wedstrijd gewonnen en wij hebben een liedje gemaakt over honden en poesjes. Zeg ze nu een beetje opschuiven? kan Kara lekker mee in de zetel en zou je het leuk vinden als we jouw liedje eens dus gaan zingen? Ja. Ja?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 halverwege, om het zo maar eens te noemen, want er wordt nog steeds beraad gehouden in de doelmond door een zwart. Die hebben helemaal geen, geen haast. 2-2 is al heel mooi voor de Brabanders om mee naar huis te nemen, maar Bloemendaal wil natuurlijk uh, uh, recht zetten uh, van vorige week van, van de nederlaag tegen Rotterdam. En hij wordt goed ingeschoten door Jolie. Het was een, uh, een variant, maar de doelman Mark Jenniskens uh, laat zien dat hij uh, uit het goede hout is gesneden. Het blijft voorlopig 2-2 met nog 11 minuten op de klok. Zometeen natuurlijk naar het nieuws van